Het ministerie van Defensie sluit niet uit dat daarbij piraten zijn gedood. Zes piraten zouden het schip zijn genaderd in een klein, snel bootje. Om hen te stoppen gebruikten de mariniers tevergeefs lichtkogels, zegt het ministerie. Toen de piraten een granaatwerper op het schip richtten, sloegen de mariniers de aanval gericht af. De mariniers waren aan boord van een schip van een offshore-aannemer. Defensie stuurt soms militaire beveiligingsteams mee met Nederlandse zeetransporten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 Later speelde hij in het schaap met de vijf poten en citroentje met suiker. Twee stukken van Eliasser. Asser. Voor zowel stiefbeen, schaap als voor baantje... kreeg Reumer de televisiering. Reddingswerkers hebben nog eens vijf doden gevonden... in het gekapseiste cruise schip bij Italië. Het brengt de dodental op elf. Het is nog niet bekend wat de identiteit is van de mensen... die vandaag zijn gevonden. 24 anderen worden nog steeds vermist. De kapitein van de Costa Concordia wordt gezien... als de schuldige van het ongeluk.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 Leonard stond bekend als een perfectionist. Een kenmerkende uitspraak van hem was... het verschil tussen goed en voortreffelijk is klein, maar essentieel. Gustav Leonard was 83 jaar. De radicale moslimgeestelijke Abu Qatada... mag door Groot-Brittannië niet worden uitgeleverd aan Jordanië. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besloten... na een juridische strijd van zes jaar. Volgens het Hof bestaat de kans dat hij veroordeeld wordt voor terrorisme... op basis van bewijs dat via marteling is verkregen... Abu Qatada zit sinds 2002 vast in een Britse cel. Hij zou een topfiguur binnen Al-Qaeda zijn geweest... en zou nauwe banden hebben met Osama Bin Laden hebben gehad. In Groot-Brittannië is hij nooit in staat van beschuldiging gesteld. Jordanië wil hem berechten voor terroristische activiteiten. Een man uit Balk in Friesland is zijn oor kwijtgeraakt... door een beet van zijn hond, een postbode. Die een pakketje kwam bezorgen, zag dat de man gewond was... en belde de hulpdiensten. De man had zijn hond intussen opgesloten in de slaapkamer... In het ziekenhuis wordt geprobeerd het oor van de man weer aan te naaien. De hond is afgemaakt. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. In de kustprovincies daalt de temperatuur naar 0 graden... en naar min 3 in het oosten. Morgen steeds meer bewolking. En s middags en s avonds vanuit het westen regen. In de loop van de dag wordt het minder koud. ANUB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dinsdagavond. Er staan weinig opvallende files... De A27 richting Almere is wel een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Houten en knopend Rijnsweert, 3 Drie kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En de A67 Eindhoven richting Turnhout. Tussen knopend De Hocht en Eersel, 6 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Meer deals, meer deals, ja.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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. Zes over zes, goedenavond. Na het verlagen van de overdrachtsbelasting, nu opnieuw een tijdelijke maatregel om de huizenmarkt uit het slop te trekken. Huiseigenaren die niet van hun koophuis af kunnen komen... krijgen meer vrijheid om hun huis te verhuren. Dat heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken vanmiddag besloten. Zij hoopt zo dus de ingestorte huizenmarkt weer wat op gang te helpen. Dat heeft wel consequenties voor huurders die krijgen minder bescherming... waardoor een huiseigenaar niet onnodig lang aan ze vast zit. Ronald Paping van de Woonbond, goedenavond. Goedenavond. De directeur van deze club. Wat vindt u van deze versoepeling van de huurregels? Ja, ik vind het een heel zorgelijke ontwikkeling, kan ik u zeggen. Uh, er zijn problemen op de koopmarkt, uh, maar wat de minister nu doet is gewoon die problemen afwentelen op de huurders. Allereerst wordt uh, natuurlijk veel meer mogelijkheden geboden om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Dat betekent voor huurders veel minder zekerheid. Uh, maar wat ik nog het allerergste vind, is dat er ook de hele huurprijsbescherming, die voor alle huurders geldt, opeens niet meer van toepassing uh, zou zijn. Ja, en dat is wat ons betreft als woonbond uh, onaanvaardbaar. Op welk punt is dat juist zo moeilijk dan? Nou, dat betekent dat uh, voor, voor huurwoningen waar normaal gesproken maar 400, 500 euro betaald mag worden, zomaar 700, 800 euro betaald uh, kan worden. Dus de hele bescherming van de huurders uh, voor de huur die ze moeten betalen, die gaat, uh, gaat verdwijnen. Maar dan hebt het over de hele bescherming voor de huurders, maar hebben we hebben het over een klein segment van de huizenmarkt. Ja, maar het risico wat we lopen is dat goede huurcontracten, zoals zal ik ze maar noemen... dus vaste huurcontracten die dus niet tijdelijk zijn... waar wel huurprijsbescherming voor geldt, dat die uit de markt gedrukt worden... weggeconcureerd worden door slechte huurcontracten. Je ziet dat ook in andere sectoren wel, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, wat er gebeurt... op het moment dat je zegt van ja, het is mogelijk om ook slechte contracten aan te bieden... dan dringen die, dringen, dringen die dan gewoon de goede contracten uit de markt. Ja, maar mensen hoeven zo'n huis toch niet per se te huren? Nou ja, er zijn in heel veel steden in Nederland... bijvoorbeeld in Amsterdam en in Utrecht zijn er hele lange wachtlijsten. Uh, mensen moeten dan wat. Uh, en het risico is dan dus heel groot... dat die mensen toch wat bereid zijn om dat te betalen. Uh, en uh, ja, dat is dus onaanvaardbaar, want dat betekent... Voor die mensen dat ze gigantische bedragen moeten betalen voor een woning met, met slechts heel beperkte kwaliteit. Ja, wat kunt u er doen gewoon misbruik gemaakt van de straaste die er in bepaalde gebieden in Nederland is. Ja, wat kunt u daar tegen doen? Het is een beslu besluit wat is genomen. Het is een tijdelijke maatregel, zegt de minister. Nou, ik heb uh, begrepen dat ook wel de nodige wetten uh, veranderd zullen moeten worden. Dus wij zullen ons daar nadrukkelijk uh, laten horen, ook richting uh, de politiek. Uh, er is ook nog een motie in de in de Tweede Kamer aangenomen. Uh, onder andere van het CDA en van de ChristenUnie die zegt van ja er zal eigenlijk eens een commissie ingesteld moeten worden. Uh, of er misschien meer tijdelijk verhuurmogelijkheden moeten zijn. Uh, maar dat moet een breed samengestelde commissie zijn uh, die ook rekening houdt met de belangen van de huurders. nou zo'n commissie is er niet gekomen. Ik ga er dus ook vanuit dat bijvoorbeeld partijen als CDA en de ChristenUnie deze voorstellen niet zullen steunen. Maar zeggen laten we eerst eens even gewoon uh, met elkaar rond de tafel zitten. Welke mogelijkheden zijn met het behoud van de huurbescherming. Ronald Paping van de Woonbond, hartelijk dank. Graag gedaan. Zoals we hoorden in het nieuws, Piet Reumer is afgelopen nacht op 83-jarige leeftijd overleden. In de loop der jaren, de, de, de, de, ja, je, maakt je, je maakt het je eigen en je gebruikt met de hele tijd iets heel veel voor jezelf en dan wordt die man uh, de kok. Ja, dan ben ik ineens de kok, ja. Ik denk nu niet te praten als de kok, maar als je dat hoedje opkomt en de jas aangaat... en dan denk ik, uh, we vragen waar je gisteravond was, dus al een tien uur. Dan wat was u gisteravond, Dan ben ik ineens uh, de kok. Mijn naam is de kok, met COCK. Spekuleer. Heb ik altijd heel krankzinnig gevonden. Heb ik nooit begrepen en ook nooit willen aanvaarden een verschil tussen een kleine k... Een grote, grote kus, een kleine kus. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde in Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Ik geloof dat het helemaal niks is. Ik geloof er niet in. Nee. Ja, wonderlijk. Ik weet het niet, maar... maar, maar... Dus er komt ook geen pastoor aan jouw bed of een dominee. Nee, hij mag best komen, de goede man, maar ik, ik, ik, ik kan me niet uh, blij maken. Of zo. Piet Rummer zelf over het leven en de dood in Villa Velderhof was dat. Acteur op televisie, in films, maar toch ook vooral in het theater. Ruim 60 theaterproducties heeft hij op zijn naam. Haya van der Heijden schreef zelfs een tragicomedie speciaal voor Reumer. Vaders. Een stuk over de vraag of een zoon voor zijn vader moet zorgen... als die vader nooit voor zijn zoon heeft gezorgd. Hemke de Vries, goedavond. goedenavond. U vader. speelde in dat stuk de rol van Lara, de vrouw van de zoon. Hoe was Piet Top. Reumer als schoonvader? Ja. Hoe oh, die was als schoonvader? Op het natuurlijk. Verschrikkelijk. verschrikkelijk ja. Als collega was hij verrukkelijk, maar als schoonvader was hij verschrikkelijk. Ja, ja. Een nare man die inderdaad alleen maar aan zichzelf dacht in dat stuk... En um, op een gegeven moment ziek werd en uh, aanbelde bij zijn zoon en zijn schoondochter van zorg maar voor ons. En um, daar ging dat stuk over. En um, ja, de, de moeilijkheid, hoe ga je daarmee om. En, uh, en dat speelde hij prachtig en virtuoos. En, um, Waarom ja, virtuoos? Maar... Virtuoos? Waarom? Hoe komt dat? Waarom virtuoos? Nou, hij zei het eigenlijk net al in die fragmentjes waarin je hem hoorde praten. Uh, als ik mijn hoedje opzet dan word ik de kok. Hij was op het toneel. Hij deed niet. Piet was. Hm. En dat was wat het zo... Waar, waarom ik hem zo'n prachtig acteur vond. Hij uh, werd inderdaad dat personage. En het had het nog steeds heel veel met, met Piet te maken. Maar toch was het net even iemand anders. En hij ontroerde mij als, uh, als actrice. Als hij tegenover me zat of naast me zat op de bank in een scène dan... Uh, keek hij me echt aan en, en de woorden uh, die hij zijn meende die En daarom hoorde hij me en werd het samenspelen met hem echt een um, feest. Dat lijkt me onhandig tijdens een stuk ontroerd worden door je medespeler. Nee hoor, dat hebben acteurs <laughs> over het algemeen wel uh, goed onder controle. Ja. Ja. Ja. Hoe moeten we herdenken als de me. man uit de televisieserie, als de man van de soap operas, of echt de man die ook op het toneel veel meer heeft laten zien dan het grote publiek uh, misschien denkt? was een rasacteur. Het is grappig die, in, die, in die paar kleine stukjes. Hè, ook hoe hij zingt in Het schaap met de vijf poten. Hij was heel veelzijdig. En natuurlijk kent het grote publiek hem als, als de kok. En in de jaren daarvoor als, als de Zwarte Piet. Wat hij ook zo prachtig speelde. Hij was mijn Zwarte Piet. Voor, <lacht> Piet maar hij, hij was een, een heel goed acteur. Vesten is een, een voorstelling die hij vlak daarvoor heeft gemaakt. Ik geloof twee jaar daarvoor een aanleiding van die beroemde Deense film. En uh, daar speelde hij ook zo'n zo medogeloze vader. Ja, ik vond het echt een heel goed acteur. Ja, ja, het, ja. het toneelstuk Vaders had vaak moeten worden opgevoerd. 90 keer was de ja. bedoeling, maar dat is niet gelukt, hè? Nee, is niet gelukt, nee. Want? Wij speelden in um, de meervaart, ik geloof dat we er 60 uh, achter de rug hadden. En uh, tijdens de voorstelling werd uh, Pietron wel. Hij trok helemaal wit weg en... Uh, uh, het uh, werd, werd, werd, uh, werd, werd misselijk, dat zagen we. En we dachten, nou, we kunnen deze voorstelling niet eens ten einde spelen. Dat lukte hem wel. Hij, uh, die teksten kwamen zijn mond uit. Uh, een beetje op de automatische zaal had dat niet eens door, denk ik. Uh, zo professioneel was hij. En uh, hij ging door tot, uh, tot het slotapplaus. En uh, daarna zat hij in zijn kleedkamer behoorlijk ontredderd. En, uh, en moe en ziek. En uh, toen was het op. Het was echt op. En uh, toen ik hem zo zag, uh, dacht ik van ja, ik geloof dat dit uh, de laatste voorstelling van de tournee was. En dat was ook inderdaad het geval. We hebben die laatste dertig nooit meer gespeeld. Maar toch iets om op terug te kunnen blikken. Heel, met heel veel plezier en heel veel liefde op terug te kijken, zeker, ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. avond. Terwijl de economie een duikvlucht maakt, stijgt vliegtuigbouwer Airbus naar grote hoogte. Dat hoort u straks. Uh, Wijnand Zwaan bedaan weer bij met een schuine blik naar Antwerpen, de Zuiderburen. Klopt, ja, de ring van Antwerpen die is uh, de hele middag dicht geweest na een uh, dodelijk ongeluk met een vrachtwagen. Het was wel richting Nederland, daar stonden de meeste files in de noordelijke richting. Maar toch, het is nog steeds een chaos op de weg daar, dus uh, hou er rekening mee als je er naartoe moet. Maar de ring zelf is wel weer vrij. In Nederland is wat minder aan de hand, uh, behalve dan nu op de A27 richting Almere. Het is een, uh, een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurt nabij knooppunt Weert. De weg is daar dicht. Richting het noorden kunt u beter omrijden via Amsterdam. En de A67, Eindhoven richting Turnhout. Daar staat 6 kilometer via bij Eersel. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Formeel wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden... van het ongeluk met het cruise-schip Concordia. Maar vooral wordt er gezocht naar lichamen. 24 mensen worden er nog vermist. Nadat de zoekoperatie is gestaakt, en waarschijnlijk is dat morgen... kunnen de bergers aan de gang. Eerst moet de stookolie uit het schip worden gepompt. Dat gebeurt door bergingsbedrijf Smit Boskalis. Correspondent Bas Mesters, voer mee op de boot... die de Nederlanders van vaste wal naar het wrak bracht. Ja, ik zie nu iets wits. Een streepje tegen het silhouet van het eiland Giglio. Waar de zon langzaam ondergaat. Dat is hem. Dat is de Costa Concordia. Het gigantische schip. Wat eigenlijk van afstand eigenlijk nog niet veel voorstelt. Het is kaart hier. Het waard En op deze boot, of op dit schip, dit pontje dat van Santo Stefano, Porto Santo Stefano naar Giglio gaat... hoor je steeds meer Nederlands. Er is hier een uh, fiscaal controller... Die knikt, die wil niks zeggen, van Smit. En er is ook een, een andere man die ineens Nederlands begint te praten. Waarom zit u op de boot? Ik kom een uh, stoomketel aansluiten. Die olie is te dik om te kunnen verpompen. En door middel van stoomverwarming zorgen wij ervoor dat die olie opgewarmd wordt. Dat Smit die olie eruit kan pompen. Uh, mijn werkgever werd gebeld door Smit. En die uh, zei, joh Aad, kom op terrein, keteltje installeren. Zijn, uh, bij deze, een en langzaam zien we die witte streep groter worden tegen de silhouet van Gilio. En hier staat een, een derde iemand die Nederlands spreekt. Wat is je naam? Martijn Schuttevaar van Boscalis. Um, de woordvoerder van Boscalis. De woordvoerder van Boscalis en uiteraard dan ook voor Smit uh, van de Berging. En wij zijn hier. Zondagavond hebben wij uh, een, een vijftal vrachtwagens volgeladen met materieel. Uh, deze kant op gestuurd. Dat wordt uh, op dit moment allemaal geladen op een ponton en een schip. En die komen dan deze kant op. En dan zouden wij uh, in principe morgen kunnen beginnen aan de inspectie... en het verwijderen van de olie. Hoe lang uh, gaat het ongeveer duren, deze operatie? Onze taxatie is op basis van de volume zo'n 2400 ton aan stookolie aan boord. Is dat we daar drie tot vier weken voor nodig hebben. Uh, het, het schip lijkt stabiel te liggen. lijkt op meerdere punten vast te liggen. Dat is gunstig. Uh, echter, wij moeten nog een goede onderwaterinspectie kunnen doen om dat zelf te kunnen bevestigen. Al voor wij met duikers aan de slag gaan. En dan is het een kwestie van met de beproefde technologie uh, vanaf de buitenkant uh, het schip doorboren en de olie eruit pompen. Kijk eens even daar. Daar ligt hij, op zijn kant. We zien hem nu wat beter. Je ziet ook al de kleine reddingsbootjes, die zijn blijven steken. Er liggen slepers omheen. Er lopen wat mensen op de zijkant van het schip. Die zijn blijkbaar nog aan het inspecteren, aan het kijken of ze nog uh, overlevenden kunnen vinden. Ik zie, die, ik zie zo vijf mensen daar op die gekantelde, gigantische Costa Concordia gaan. Als u dit zo ziet, valt dit nog recht te trekken. Ja, dat, is, dat, valt, dat valt nu nog niet aan te, aan te geven Onder water zal de schade zijn eh, En dat moet eerst in kaart worden gebracht En daar komen we aan in het prachtige havenstadje van Giglio Hier liggen de sloepen tussen de jachten De reddingssloepen Die zijn hier afgemeerd Het is echt een beetje bizar Prachtige rode gele Oker, terracotta huisjes Palmbomen En daar dat enorme schip Waar nog steeds mensen gered worden en waar er vandaag ook helaas weer vijf mensen uitgehaald zijn die niet meer leefden. Inmiddels zijn er elf doden geboren. Italië. Morgen wordt gekeken of de reddingsoperatie een bergingsoperatie gaat worden. Basmesters was dat. Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg. Een van de vele spreuken van Phil Bosmans. De Vlaamse pater en schrijver overleed vandaag op 89-jarige leeftijd. Niet zomaar een pater, maar een fenomeen. In Vlaanderen en ook in Nederland niet onbekend. Correspondent Joost van Poppel geeft een beknopte bloemlezing. Als je broedt op zorgen, komen ze uit. Praat niet recht wat krom is. Of ik ben tegen ruzie. Het zijn spreuken van... Pater Phil Bosmans van de Belgische Bond zonder naam. De Loesje van België, maar dan katholiek. Op tegeltjes, in de tram, op Twitter tegenwoordig. De spreuken van de pater kom je overal in Vlaanderen tegen. Zijn maanspreuk, een wijsheid op een felgekleurde briefkaart, valt nog steeds iedere maand bij 180.000 Vlamingen op de deurmat. Liever een thuis dan een pracht van een huis, staat daar dan op bijvoorbeeld. Of in dit huis. Rookt alleen de schoorsteen. Het zijn tamelijk zoetsappige spreuken. Maar volgens de pater is er wel degelijk behoefte aan. Er zijn veel te veel ongelukkige mensen. Ik voel mij goed, ik voel mij gelukkig. En het is de droom, meen ik, van gelukkige mensen: anderen gelukkig te maken. Bosmans woonde zijn hele leven in een klooster bij Antwerpen. In de jaren 50 ging hij werken bij de Bond zonder naam. Hij zette zich in voor arme mensen, voor zigeuners, voor weeskinderen. En hij schreef spreuken. Met groot succes. Een eerste bundel met 100 wijsheden was begin jaren 70 een enorme hit. Menslief, ik hou van je, heette het boekje. Een klein, roze, langwerpig boek, zodat je het niet makkelijk over het hoofd kon zien. De pater verkocht er 3 miljoen exemplaren van. Het is na 65 edities nog altijd in druk. Ik denk dat ik in dat boek zo wat schrijf wat de mensen zelf voelen. Wat ze eigenlijk zelf al denken, maar ik, ik schrijf het uit. En uh, dat is misschien de reden waarom de mensen zo graag dit boek lezen. Ze herkennen zichzelf daarin. Bosmans gaat in 1991 met pensioen, maar blijft een bekende Vlaming... die nog vaak in de media verschijnt. Al zit hij in een rolstoel en heeft hij moeite met spreken door een herseninfarct. Hij is 89 jaar geworden. Nu is het moment om stil te zijn en mediteren over het leven. Het leven is echt de moeite waard. En zoals dat gaat zijn spreuken leven voort. Pater Phil Bosmans. Een opvallend bericht vandaag van Airbus. Want terwijl het in Europa momenteel draait om economische balenzen, schulden en euroleed... komt de vliegtuigbouwer met roze geur en manenschijn. 2011 was een recordjaar voor Airbus. En het gaat zo goed met het bedrijf dat er vacatures zijn. Louis Dekker van de economieredacties. Eh, vacatures? Hoeveel? Heel veel. 4.000. Dat vind ik best veel. 4.000? 4.000. En Want die de... hebben ze nodig omdat de orderportefeuille er heel goed uitziet. Zo simpel is het. Er wordt portefeuille gevuld. Er moet veel gebouwd worden. Mensen nodig. En hoeveel mensen hebben ze nu? Nou, een veelvoud. Dat hangt er vanaf of je moederbedrijven weer optelt of niet, et cetera. Het is ook nog moeilijk in te vullen waar die mensen allemaal aan het werk gaan. Maar neem van mij aan dat het vooral Duitsland en Frankrijk zal zijn. Want dat zijn de landen waar Airbus de meeste... Uh, vierkante meters heeft, ah. zeg maar. Een lekker begin voor 2012. Hoe was 2011? Dat was een recordjaar. Zowel als je kijkt naar wat ze op de markt hebben gezet... als uh, de, de, de, zelfs met de orders. In beide opzichten, dus de toekomst en het heden... allebei record. Duizelingwekkende getallen zijn. Dat zal je er niet mee vermoeien. Maar in de basis kun je concluderen... het bedrijf heeft 4000 mensen nodig... en is klaar voor de komende acht jaar... Wow. De regering is vooruitzien, maar het blijft opmerkelijk. Hè? Want vorige week, herinner ik me het nieuws... Air France KLM, hand gaat op de knip, eh, ontslagen zijn onvermijdelijk. De, de, de, blijkt daaruit dat de luchtvaart ook heel gevoelig voor de crisis is... en dat het heel raar kan lopen? De ouderwetse luchtvaart is heel gevoelig voor de crisis. De oude bedrijven zijn ontzettend gevoelig voor alles wat op en neer gaat. Denk aan Air France KLM, Lufthansa, noem alles maar op. Maar er is ook een nieuwe luchtvaartwereld. En die nieuwe luchtvaartwereld ligt in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten... Denk aan de Golfstaten, denk aan de Verenigde Arabische Emiraten. Daar wordt met geld gesmeten. Er is ook, dat is ook geen understatement om dat zo te zeggen. De zakken zijn diep, alles kan. Vaak ook met staatssteun. Wat hier in Europa weer niet mag, mag daar wel. Dus het is ook nog eens heel lastig concurreren voor de ouderwetse luchtvaartmaatschappij. Dus het gaat hartstikke hard daar. Ja, Fly Emirates schiet onmiddellijk te binnen. Ja, ik, ik denk altijd... Uh, Premier de, de, de, de Premier League, voetbal... denk aan Formule 1... al die namen van luchtvaartmaatschappijen... die je op de buiken of op de Formule 1 auto's ziet staan... daar zit het grote geld. En daar zie je het nu ook gaan. Air Asia, uh, Etihad, Emirates. Uh, er is uh, nog een, een, uh, een, een airline in Qatar. Waarvan je denkt... Qatar, wat moet ik daar nou? Die meneer heeft laatst geloof ik tien Super Jumbo's gekocht. Van die A380's, ook van Airbus. Dat, dat wordt eventjes neergelegd. En in... Parijs, bij Air France, KLM, moeten ze daar echt wel eerst een beetje over vergaderen, hoor. Ja, dat is dus de toekomst die is gest, maar, ja, je geschetst, Maar ik ken toch altijd vooral de, de, de gegevens: Airbus versus Boeing, Europa versus Amerika. Dat is toch het traditionele luchtvaartgevecht. Hoe gaat dat zich voltrekken de komende dat tijd? Dat gevecht blijft. Dat gevecht ja. blijft nog decennia zo doorgaan. Op dit moment is Airbus-Boeing zelfs in Amerika. Uh, te vlug af. Doen het beter dan Boeing. Komt in een notendop vooral omdat ze zuiniger vliegtuigen maken. En daar verder mee zijn. Want net als in de auto-industrie. Als je niet zuinig bouwt, dan ben je weg. Boeing loopt daar nu een beetje mee achter. Maar het gaat allemaal goed komen. Ik zal je wederom niet vermoeien met, met cijfers. Maar de komende 20 jaar in de golfregio alleen al... Uh, Boeing 2.500 toestellen, Airbus iets minder, 2.000. Oftewel allebei goed en Boeing gaat een klein beetje inlopen. Dat zijn toch cijfers, maar een heel helder verhaal. Louis Tekker van de economieredactie, dankjewel. Het zat er al aan te komen en nu is het officieel. Ronald Koeman is ook volgend seizoen de trainer van Feyenoord. Onder zijn leiding herstelde de club zich van het rampseizoen... waarin Feyenoord als tiende eindigde. De club staat nu vijfde op de ranglijst. Koeman is nog lang niet uitgekeken op Feyenoord. Ik ga met enorm veel plezier uh, Rijk's ochtends uh, naar de Kuip toe. Het uh, nou ja, is een fantastische club. En, uh, met een fantastische aanhang uh, die nergens waar dan ook achter het elftal staat. Nou, je ziet een ontwikkeling terug in het elftal. Je, uh, spelers worden beter, uh, resultaten zijn beter. Ja, dat is nog lang, niet, uh, nog lang niet over en daar wil ik graag onderdeel in zijn. En, uh, de club is bezig. Om ook het elftal, de groep, weer te versterken. Inmiddels ook al met twee spelers. Nou ja, dat is alleen maar prima. Feyenoord leeft. Feyenoord staat op de voorpagina van kranten. Bij de andere grote clubs. En, en dat is er ook weer een aantal jaar geleden. En, en dan is het logisch dat je daar onderdeel van wilt zijn. Is het trouwens logisch dat Van Bronkers en Van Gastel ook blijven in de termijn dat jij er sowieso bent? Nou, ik heb al uh, aan de club aangegeven dat ik uh, het liefste uh, en graag zou willen zien... dat we, zoals de technische staf nu is, dat we dat ook volgend jaar hebben. Geen wijzigingen daarin dus? Nee, wat mij betreft niet. En nu werd er gezegd van, ja, in, in de afgelopen week ook wel... Ja, er gaat mogelijk een clausule komen als Oranje beschikbaar is... en Ronald graag ook bondscoach willen kunnen worden. Is dat nog opgenomen in dit contract? Nee, er zit geen clausule in, nee. Vind je dat jammer of... Uh... Nee, nee, want euh, als ik dat jammer zou vinden of, of dat moest erin, ja, dan uiteindelijk teken je niet. Uh, we zijn beide van overtuigd dat ik volgend jaar hier trainer ben en uh, dat seizoen ook afmaakt. Waarom is er gekozen voor een termijn van nog één jaar en niet nog voor twee jaren? Nou, dat is wel te sprake geweest. Uh, ook wel twee jaar, maar ik denk in deze tijd... Uh, dat het niet onverstandig is om, om dat per jaar te bekijken. Dat ligt ook aan de situatie van Feyenoord. Het is nu allemaal veelbelovend en we hopen daarin verder te gaan. En het is niet de eerste keer dat, dat trainers met langdurige contracten... dat daar toch een probleem in komt. Nou, dat, dat ontloop je nu en ik heb daar geen probleem mee. Zei Ronald Koeman tegen Jan-Dirk Stouten van Radion Rijmond. We zijn door onze tijd één en daarheen. En dat is jammer, want ik had u de winnaar beloofd van de Inkspotprijs 2011. Maar de organisatie is bezig met alle andere categorieën... voordat ze tot de hoofdprijs komen. Later deze, uh, op deze zender hoort u vast wel wie er heeft gewonnen daar in Den Haag. Misschien wel uh, tijdens avondspits van WNL. Hou jij het beetje in de gaten, Joost Eermans, wie daar gaat winnen? We zullen het uh, proberen, want we zijn zelf ook uh, druk bezet zometeen. Uh, in de avondspits gaan we praten over de Polen. De Polen, uh, Tim, die komen hier redelijk massaal binnen. Dat zal je wel weten. Vaak om te werken. Maar helaas ook steeds meer verdwijnen ze in de bakken van uh, de WW of de bijstand. Nederland is volgens Hen Kamp zelfs een trekpleister vanwege de relatief hoge uitkering in ons land. En dan hebben we het over een categorie Polen die we dus niet echt een positieve bijdrage kunnen noemen voor de Nederlandse economie. Ik zeg daarom zet de Pol zonder baan meteen het land uit. Dat is iets dat denk ik hem Kamp ook zal aanspreken. Ik praat met een van de VVD-Kamerleden... Eh, namelijk de woordvoerder Asmani... maar ook een verbaal gevecht kondig ik aan met Jesse Klaver. Hij is van GroenLinks. Hij is er zeer mee oneens om Polen zonder baan het land uit te zetten. Ik vind dat dat wel kan. 0800 1121. Om mee te doen zometeen in het gevecht, het verbale gevecht... hier bij Avondspits van WNL. 0800 1121. De lijnen staan open. U kunt ook twitteren. Hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans. We gaan met elkaar debatteren zo direct in ons opinieprogramma. Avondspits van WNL. We spreken direct na het internationaal. Graag tot zo.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 Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus zou dat de situatie alleen maar verslechteren. En in de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince, zijn zeker 26 doden gevallen bij een groot verkeersongeluk. Tientallen mensen raakten gewond. Een vrachtwagen, geladen met puin, raakte onbestuurbaar. Vermoedelijk doordat de remmen niet werkten. De truck schepte auto's, motorrijders, voetgangers en straatverkopers. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Vannacht hebben we te maken met sluierwolken. Ook nog steeds opklaring en het vriest op de meeste plaatsen licht. Vlak bij zee min 1 in het oosten van het land, lokaal nog min 4. De sluierwolken worden geleidelijk aan wel dikker. En morgenochtend starten we in het oosten dan nog wel met wat zon. Maar daarna is toch, denk ik, tamelijk grijs weer. Wel droog in de ochtend. In de middag gaat het langzaamaan regenen van het westen uit. Voor die regen uit is het 4 of 5 graden. En met de regen trekt ook zachtere lucht het land in. Want in de avond kan het in het westen wel 8 graden worden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Bij zee is de wind vrij krachtig. Dan donderdag nog een paar buien, ook wat zon tussendoor en vrijdag is dat waarschijnlijk niet anders. Beide dagen een stevige west-noordwestenwind, donderdag 7 of 8 graden en vrijdag pakt de temperatuur misschien een graadje lager uit. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Zet Paul zonder baan meteen het land uit. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Het opinieprogramma van Radio 1. Tot 7 uur doet u mee. Bel WNL. 0800 1121. We dachten dat er zo'n 10.000 deze kant op zouden komen... maar vorig jaar werden er al 300.000 geteld. De instroom van migranten uit de nieuwe EU-lidstaten... van Midden- en Oost-Europa is onstuitbaar. Uitbuiting en overbewoning zijn enkele problemen die ze meenemen. Maar hard werken, dat kunnen ze wel. Als onze eigen Hollandse werklozen zich nog een keer omdraaien in bed... staan de Polen al uren te schrobben of te plukken in de kassen in het Westland. Maar de werkloosheid stijgt ook onder deze meestal in het seizoen werkenden... Polen, en die is vrij groot, 13 procent. Ruim twee keer zoveel dus als onder autochtone Nederlanders. Dus toestroom van oostblok is een van de belangrijkste trends van dit moment. En dat Polen hier naartoe komen omdat we geen mensen hebben die het werk willen doen, zwaar. Maar op het moment dat zij hun baan verliezen, vind ik dat de regering ze onmiddellijk tot ongewenst vreemdeling zou moeten verklaren. Bel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. De lijnen staan open. Zet de pol zonder baan meteen het land uit. U kunt vast bellen 0800 1121. Kan ook getwitterd worden. Hashtag WNL. Hashtag de tijd gaan we heel kort eventjes naar Den Haag. Daar is Jeroen Wielaert met de prijswinnaar, denk ik, van de Inkspotprijs. Goedenavond, Jeroen. Ja, hallo. Eerst even de bekendmaking maar door Gile Guilaine Plag. En welke gaat er dan binnen? Nou, daar hebben we dus lang over zitten strijden. Uiteindelijk werd het portret van Henk Bleker als mooiste ervaren... en gezien alle capriolen die de beste man heeft uitgehaald ook actueel genoeg... om winnaar te worden van de Inkspotprijs 2011 voor Siegfried Woldhek. Siegfried Woldhek dus met een print voor NRC Handelsblad van Henk Bleker. Onder andere van Milieu als staatssecretaris... die het laatste bloemetje wat nog rest in de polder, helemaal zwarte polder, vertrapt. Siegfried Woldhek. Ja, daar ben ik. Uh... De man van het jaar, ook nog concurrerend met een print van uh, Angela Merkel, balancerend op het, het slappe koord van de euro. Ja, uh, van Ruben Oppenheimer ook voor Tennessee. prachtige scoren. Maar dan heeft toch die bleker uh, het wel uh, gedaan voor u. Ja, Bleker heeft, verdient dat ook. De, de, de, de man weet helemaal niks van de natuur, ook al denkt hij dat hij dat wel weet. En, en richt een onheil aan waar we in de afgelopen dertig jaar uh, iets heb, moois hebben geprobeerd te bouwen. Ik ben jarenlang zelf in de natuurbescherming werkzaam geweest en het is gruwelijk om te zien wat deze man aanricht. Nou, dat is dan in ieder geval een mooie, mooie print waarmee u hem wegzet. En nu weer terug naar het polen dan nou maar, Joost Eermans. Da ja, dank je Jeroen. Uh, goed, wij zijn weer terug inderdaad bij spits. U luistert naar mijn sterknaam. Dat ik zeg, zet de pol zonder baan meteen het land uit. Daarover wordt al flink gebeld. U kunt dat ook doen. 0800 1121. Twitters, twitters komen binnen. Paul Meijer zegt Eermans wat te denken van al die allochtonen gelukszoekers die nooit aan een baan uh, komen. My Life zegt Eermans kan het überhaupt wel. Polen is immers volwaardig. EU-lid toch. Daar kun je... Zult u zo meer over horen. En Ton, Ton, botak 51 zegt... zet die mensen die het mogelijk maken dat Polen kunnen profiteren... maar het land uit. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Ik heb aan de lijn Malik Asmani Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedenavond, Malik. Ja, goedenavond. Hallo, welkom, dag dag, welkom bij Avondspits. Ik zou zeggen, geen recht op verblijf... is eigenlijk ook geen recht op een uitkering. Zeg ik dat, zeg ik dat nou goed? Ja, klopt. Op het moment dat uh, iemand geen recht op verblijf heeft... heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering. Ik heb daar zelf namens de VVD ook al uh, afgelopen december... met de begrotingsbehandeling een groot punt van gemaakt dat ik wil dat de bijstandstoeristen eigenlijk eerder worden uitgezet in Nederland. Ja. Ik vind het prima dat ze hier komen te werken, in die ja. zin als polen hier in Nederland willen werken. Maar dan wel werken en geen beroep doen op onze sociale voorzieningen doen ze dat wel, dan gaan ze het plant uit. En dat klinkt goed in mijn oren. Nou zeg ik wel, het zijn seizoensarbeiders vaak. Die zitten dan een deel van het jaar toch zonder werk, voordat ze weer aan de slag gaan. Uh, wat, wat doen ze dan? Nou ja, wat mij betreft gaan ze dan terug naar Polen... en dan gaan ze terug om daar nog wat uh, dingen te doen. Uh, het kan toch niet zo zijn dat we hier mensen uh, vanuit Oost-Europa... maar ook nu zie je de groei in Spanjaarden en Grieken... dat we hier die uh, allemaal naar Nederland toelaten... en uh, dat we hier nog zelf nog zo'n 500.000 mensen... in onze eigen bijstandsbank hebben zitten... en dat die mensen hier het werk uh, voor gaan doen. Ja. En ik denk dat het heel erg van belang is... op het moment dat ze hier komen, oké, okay, dan werken ze hier... maar dan is het niet de beroep op de bijstand. Precies. En dan gaan ze gewoon het land uit. Ja, u kwalificeert ze ook als bijstandstoeristen. Ik begreep zelfs dat er een plaatsje is faals, uh, zo'n beetje op het Drielandenpunt, ja. uh, Nederland, Duitsland, België, waar ze met al naartoe komen. Is daar een verklaring voor te geven eigenlijk? Waar, waar men daar precies uh, de uitkering blijkbaar wil hebben? Nou ja, Vals ligt natuurlijk op een drie landenpunt, dus uh, het is vandaar makkelijk benaderbaar. Ja, één op de drie uh, mensen die daar in de bijstand zitten, die, uh, die komen uh, buiten Nederland vandaan. En op dit moment zijn de bijstandstoeristen die daar komen, zijn 40% Roemenen en Bulgaren. Nou ja, dat is schokwekkend. Uh, zeker ook als je bijvoorbeeld ook naar een SCP-rapport kijkt van, uh, van, dit, van september dit jaar. Het blijkt ook dat de Poolse mannen hier in Nederland drie keer zo vaak werkloos zijn als auto autochtone Nederlanders. En uh, dat de jongeren voornamelijk een grote probleemgroep is, omdat uh, 42% eigenlijk alleen maar basisonderwijs heeft gehad. En daar uh, een van de op de vijf werkloos zijn. Ja. Nou ja, dat brengt met zich mee. Ja, dat uh, dat, dat een aandacht een zodanige slag legt op onze sociale voorzieningen. Dat we dat ook niet uh, meer uh, nee. kunnen tolereren. Wat want betalen ze eigenlijk mee aan die sociale voorzieningen? Betalen ze nou lokale belastingen waar, in de stad waar ze gaan, gaan werken, zeg maar, waar ze wonen? Nee, nou ja, ze dus moeten een bijdrage aan leveren aan de, aan de Nederlandse samenleving door middel van, van werk en bijstand. Uh, dat is iets wat door de gemeenschap wordt opgebracht en dat draag je niet aan bij. is wel aan een WW-uitkering bijvoorbeeld, Precies, hè? daar draag daar je wel premies ja. aan, maar aan een bijstandsuitkering in principe niet. En, dat is wel hoort uh, TVD, eigenlijk, ja. het uh, ja, VVD vindt. Dat, dat je eerst een bijdrage moet leveren aan deze Nederlandse samenleving. Dat je eerst een jaren moet laten zien dat je deel uit wil maken van deze samenleving. En pas dan kan je, mocht je daar gebruik uh, van moeten maken... in omstandigheden gebruik maken van sociale voorzieningen. Precies. Maar niet, niet in vroegtijdig. Nou, ik ben het helemaal met je eens, Malik. Nou zeg, uh, zegt 41% van de, van de Polen dat ze eigenlijk helemaal niet meer in Polen willen wonen. Dus zo'n beetje de mm -hmm. helft denkt ook dat ze hier blijven. Is dat niet een totaal onderschat fenomeen? Dat de Pool helemaal niet weer teruggaat, maar gewoon hier wil, zich wil gaan vestigen? Nou ja, je, je ziet die ontwikkelingen van, van Polen. Dat is, uh, is is nog een korte korte periode dat ze hier in Nederland zijn. Hè. Je zag dat in, uh, in de jaren 60 en 70 ook. En nu worden die ontwikkelingen steeds duidelijker dat, uh, dat ze toch hier langer wil blijven. En uh, ja, en dat uh, uh, uh, uh, een deel daarvan die die zijn hier doen prima werken ja, ja. en, en, en integreren ook en een deel ervan. Uh, ja, die, die zijn kantarm. En daarvan moet je zeggen van ja, is dat wel zo, uh, zo wenselijk eigenlijk. Ja, voor precies. De, voor de nou, toekomst van het profiel ook. Helder verhaal, om het inderdaad ook in Nederland overeind te houden. Dat bedoel je. Malik Asmani, Tweede Kamerlid van VVD, is zeer bedankt. Uh, inderdaad, werken prima, uitkering trekken. Nee, dat is eigenlijk, de, behalve waar ze voor gespaard betaald hebben, kun je zeggen. Dat is inderdaad die WW die voor korte duur zal zijn als ze hier niet te lang hebben gewerkt. Maar bijstand is toch echt één enkeltje richting Polen terug. Wat vindt u daarvan? 0800 zet een Pool zonder baan. In de bijstand, meteen het land uit. Als ongewenste vreemdeling verklaren. Hendrik Pol die zegt. We, kunnen we niet beter die Nederlandse werklozen die te lui zijn. Het land uitzetten, dat is nog goedkoper. Gerjan van der Weg, zegt Eerdmans eens. Men houdt wel een subsidie. En is niet nuttig voor de heropbouw van de economie. Ze breken het eerder af. En Leny zegt Eerdmans. En de kinderen van deze mensen er ook uitgooien. Zij vindt het onmenselijk. Um, u kunt dus meedoen aan avondspits 081121. Ferdinand Hossebuks belt als eerste. Goedenavond. Goedenavond, Joost met Ferdinand Hosenburgs inderdaad. Joost, ik ben het helemaal eens met jou. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Kijk, als die Pools aan de baan komt te zitten op een gegeven moment. Ja, dan moet hij jammer genoeg het land uit. Het kan ook niet anders, joh. We praten alle hele Poos over open grenzen. Prima. Maar dit kan niet, joh. Ik snap alleen een bepaalde reactie. Ik dacht van GroenLinks niet dat dit niet kan en dat het onmenselijk zou zijn. Maar Joost moet je goed luisteren. Misschien hebben zij een andere oplossing, joh. Ik woon zelf in Utrecht en maak nog het nodige mee met die Polen. Niet dat ik er zelf veel last van heb. Maar als je om je heen kijkt, dan denk ik bij. Mezelf van ja, waar zijn we mee bezig? Joh? En dan kom je weer op het punt ja. van wat mensen roepen. Volle folio's, is, maar goed, ik ben het helemaal eens met jouw stelling. Dankjewel, Fernand. Ja, het is inderdaad: als je geen recht op verblijf hebt, dan zou je ook zeggen: dan is er ook geen recht om hier jarenlang een uitkering en een bijstandsuitkering te trekken. Wist u trouwens, luisteraar, dat dus volgens hen, Kamp, die cijfers zijn bekend: 40 van sommige dakloosopvang, volledig uit Polen bestaat. Dat is ook nog even eentje om in het achterhoofd te houden. Sjoerd twittert, eens, maar ook maar de Nederlanders die geen zak uitvoeren, dat liever om hardwerkende even rust te gunnen. Dorsman zegt, Polen werken als ZZP'er. Vrijdag 5 euro per uur. Geen baan. Oostblok is terug. En eh, Dorsman moet iets meer zijn tweets wat, wat, wat compacter maken zijn. Wat lastig zo voor te lezen. Polak Mali zegt, Eermans volgens minister Kamp. 8.000 Oost-Europeanen ontvangen uitkering. Dat maakt 4% van 300.000. Herman uit Alm ja, hallo. Goedenavond. Ja, hallo. Nou, het is zo, ik, uh, ik heb er helemaal de balen van. Ik, ik, ik vind het best, ik vind het een heel goed dat ze gelijk verdwijnen. Waarom? Ik betaal al 39 jaar aan, aan een uitkering voor WW. Dadelijk uh, gaat het bij mij een keer fout. is het potje leeg. Het is toch bezopen ja. dat mensen hier komen werken. En dat ik dadelijk weer bijdrage moet geleveren. Aan Daar mijn... heeft u geen zin in. Nee, dank je Herman. Oké, okay, uh, Piet van S uit Nijmegen. Vanavond. Ik wil een stap verder gaan. Ondanks dat ik redelijk links stem, wil ik een stap verder gaan. Dat is dat voor alle Europeanen hier, of naar Duitsers of Belgen zijn, hier gewoon niet binnenkomen om te werken. Waarom niet? En dat hebt u net ook al gezegd. Wij hebben straks ook heel veel waar jongens vanwege die WWNV, de wet werk naar vermogen, komen er ook nog bij. En er zijn heel veel oudere werknemers die ook echt na hun 55 niet meer aan het werk komen. En vooral aan de onderkant van van de markt, van de hmm. arbeidsmarkt, gigantische verdringing. Nou, dat wil ik het mee. Jesse Klaver aan de lijn, eh, GroenLinks Kamerlid. Goedenavond. Goedenavond, Jesse. Goedenavond. Welkom bij, bij Avondspits. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb een boel cijfertjes op, op een rijtje gezet. Het is toch eigenlijk bizar dat we inderdaad zoveel mensen langs de kant hebben staan in Nederland... en ondertussen de Polen eerst werkgeven wat wij dus niet willen doen... en vervolgens eindigen ze in een aantal gevallen in de bijstand voor jaren. Wat vind je ervan? Nou ja, ik... Ik vind het heel erg dat er werkgevers zijn in Nederland die niet gebruik maken van het arbeidspotentieel wat er is. paar jongeren ja. werden al genoemd net. Uh, in slechts 4% zeg maar, van de geval zijn, zijn die aan de slag in, uh, in, in de bedrijven. Ik zou zeggen, dat moet omhoog. Maar om nou te zeggen, gooi de grenzen dicht. Nee, daar ben ik te veel Europeaan voor. Nee, dat willen we niet. Hè? Wat ik eigenlijk zeg is van werkende Polen prima. Komen ze in een uitkering? Ja. Zeg ik nou, een WW, daar is voor gespaard. Oké, okay, daar kun je nog iets voor over zeggen. Maar een bijstand waar men in zakt, of een dakloze opvang, zeg ik, hoe plakke, ja. het land uit, ja... Nou ja, kijk, als we, precies wat je zegt, de WW, daar hebben ze gewoon voor gespaard. De meneer zojuist zei, dan is straks mijn WW-potje leeg. Nou ja, de WW kom je alleen in als je genoeg arbeidsverleden hebt. Mm. Uh, dan wat betreft de bijstand, uh, dat gaat over een, een zeer beperkt aantal. En volgens de Europese wetgeving hebben ze gewoon recht daarop. Dat betekent ook dat als je als Nederlander in een ander land gaat werken, pak Frankrijk, dat je ook gebruik kan maken van de sociale zekerheid. Ja, maar wij, wij geven werkvergunning af, hè. Je kan hem gewoon intrekken. Je kan zeggen, joh, wij, wij, geven dat, uh, wij geven geen vergunning meer af, dus je bent hier ongewenst. Ja, nou ja, de tewerkstellingsvergunning, uh, daar gaat het dan over. Dat gaat dan vooral voor de Polen, of voor de Roemenen en de Bulgaren geldt dat. Gaan we die nou nog verlengen? Ik zou daar niet voor zijn, want de commissie, uh, de commissie Lura heeft, dus, dus een commissie hier in de Kamer, die heeft in ieder geval laten zien dat of je nou een werkvergunning hebt of niet, een tewerkstellingsvergunning, dat doet niks af aan de instroom eigenlijk. Hoe bedoel je? Nou ja, kijk of je nou een vergunning afgeeft of niet. Mensen komen hier toch wel naartoe om te werken. Ja, die discussie heb ik ook in Buitenhof laatst gevolgd. Nou weet ik wat je zegt. Maar dat is toch bizar. Ja. Er is toch altijd een reden om hier naartoe te komen. Mensen komen toch op dat werk af blijkbaar. Dat is er. Dus blijkbaar ja. werk wat wij niet willen doen met elkaar. Ja, dat is er. En daar speelt nog een ander probleem. In. En daar, dat moet keihard aangepakt worden. Dat is dat de mensen die hier komen, die komen uit landen waar de levensstandaard veel laag ligt. En die komen hier voor een hongerloontje werken. En daarmee concurreer je op een oneerlijke wijze uh, mensen gewoon uh, uit hun banen. En dat moet je aanpakken. Daar dat, moet je keihard op controleren. Dat klopt. En bedrijven die de fout in gaan. Die moet je ook snoeihard aanpakken. Zo is dat. Dat ben ik met je eens. Jesse Klaver, GroenLinks. Blijf even luisteren. Want we gaan eens kijken wat de luisteraars allemaal zeggen. Florin Lekkerkerker zegt: Het is één Europa, niet één wegs Europa. Eh, dan komt Sam van de Pool door de bocht. En Die zegt: eerbans als je gasten ontvangt. Blijf je verantwoordelijk op het moment dat het bezoek minder gezellig is. Anders moet je ze niet uitnodigen. Sam, wat, wat een mooie tweet. Koen van Limburger zegt: Polen zonder baan het land uit. Het is verleidelijk. Maar ze zijn wel de oplossing van: één, de vergrijzing. En twee, verdienen na de WW. En blijven ze werken. Hier. toch? Joost Niemuller zegt, Eerdmans, hoe ga je dat doen? Daar komen we nog eventjes op. Joost, mevrouw De Wind uit Groningen, goedenavond. Goedenavond, met Roosemarie De Wind uit Groningen. Ik heb een opmerking voordat ik denk een antwoord uh, te bedenken voor uw vraagstelling. Want ik ga vanuit dat de Polen wanneer ze hier werken, ook uh, um, pensioen en ook ziektewet worden ingehouden. Wat gebeurt er met dat geld als de Polen worden verwijderd uit Nederland? Dan zouden ze nog recht op pensioen hebben, bedoelt u? Misschien, misschien. Ik ja. weet niet wat er met dat geld gebeurt. Nou, dat vraag ik mijn hier af. Ik weet niet of Jesse Klaver het antwoord heeft, maar... Kon, ik kon het antwoord niet helemaal volgen. De yes. niet helemaal volgen. Het, het, het, het gespaarde pensioen wat dus wordt ingehouden, ja. hebben, houden ze daar recht op? Als Polen het land wil verlaten? Dat geldt natuurlijk wel ja, voor als, meer... Als je pensioen opbouwt, dan blijf je daar gewoon recht op houden, ongeacht waar je woont. Hm. Uh, het, het zal praktisch wel lastig zijn, denk ik, om dat uh, straks op te bouwen. Kijk, vaak zijn dat kleine baantjes, dus wat je hebt opgebouwd, ja. in, laat zeggen, vijf jaar tijd, is zo weinig... Um, ja, ...dat weinig het nog maar draaien. is als iemand wel... mevrouw, 35 ja. jaar nog ophoudt. Het is maar weinig, mevrouw de Wint. Ja, maar ondanks dat het te weinig is, ze hebben wel recht op. Mm. En eenmaal dacht ik dat er een regeling in Nederland is... wanneer iemand uh, wordt verwijderd en nooit meer terugkomt... wat gebeurt er dan met het pensioengeld van hun? Maar wacht even, laten we even teruggaan naar de stelling. Ik zeg, zet de baan, de post zonder baan zet die het land uit. Zonder baan mag die het land uit. Maar als okay. hij gewerkt heeft ja, en hij heeft geen baan meer... Okay. Wat gebeurt er dan met geld dat ze hebben opgebouwd met ziektewet en nou, pensioen geld? Punt heeft u gemaakt mevrouw De dank dankzij uh, Johan Edo uit Papendrecht. Is het er niet mee eens? Goedenavond. Goedenavond Johan Edo uit Papendrecht. Ik ben het niet mee eens omdat uh, men wil toch de EU toch vergroten. Ja. Dat is natuurlijk het resultaat van de EU. De mensen hebben hetzelfde rechten als wij. Maar de EU is toch veel te snel te groot geworden? Juist. En men wil gewoon de EU vergroten... ...meer, meer, meer, meer uh, failliete landen dus bijhalen. En dit is nou het resultaat dat wij onze belastinggeld ...moeten moet, vooral naar Griekenland en al die flauwekul. En dit is natuurlijk het resultaat. Je kan die mensen niet uit, uit het land uh, zetten, want ze zijn gasten. Je hebt ze dus ontvangen en dan moet je, je ook goed begeleiden. Want als je, uh, als je uh, gelijke moord kunt, gelijke kappen... ...als de Polen dus eruit moeten, dan moeten ook andere mensen eruit. Ja, maar Dat vind ik leuk klinken, maar de Grieken maken er inmiddels een sport van... Om binnen, binnen Nederland te kunnen komen, e, e, zogenaamd werk te zoeken, vergunning te krijgen en vervolgens. Ja, uh... maar het, ligt, het ligt toch aan, aan, aan de stelsel? Het ligt toch aan de stel, De, de wetgeving. Uh... De, de, de, de hele wetgeving dus uh, vastgelegd. En die mensen maken gebruik van. Je kan hier zomaar iemand het land uitzetten, want dat moet je dus gaan controleren. Okay. Open grenzen meneer, als u een tuin heeft en, het, en je, hebt het niet om, uh, je hebt geen ergafzijding gezet, dan komt iedereen in de tuin. Als je een ergafzijding gezet, dan ga je dus letten op, uh, op, op, okay. op de tuin wie er binnenkomt. Johan, bedankt. Uh, Jan Boots uit Wijk bij Duurstede. Ja, goedendag. Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. En ik zou zeggen, stuur dan ook een die, die, die 17.500... ...Somaliërs er maar achteraan, want die kosten ook, ook 300 miljoen per jaar. Maar die, u heeft volgens mij ook een radio aanstaan, hoor ik. Maar wat heeft dat met het idee te maken van mensen die hier kunnen werken en mogen werken? Dit zijn Somaliërs die of in een procedure zitten of gewoon Nederlanders zijn geworden, toch? Ja, dat maakt me allemaal niet uit. Dat kost gewoon geld. Kijk, dat, deze mensen waar u het nou over hebt... Maar, die kosten ook geld. Ja, het kost. Haar. Die ook dus niet in een procedure, dus die kunnen we zomaar eventjes eruit zetten. Nou, dat klopt omdat Maar mensen, precies? Die, maar mensen die, hier, die, hier zomaar, die hier zomaar naartoe komen, ja, zonder enig uitzicht. die okay. kosten ook geld. Dus we okay. zeggen gewoon nou kijk, als het geld het criterium is, dan nou stuur dan iedereen maar uit. Jan Boot, zeer, zeer, zeer bedankt voor het inbellen. Gerjan van der Weg twittert. Eerdmans, weg. wel moet Nederland oppassen dat de handelsrelaties met Polen hierdoor indirect onder druk komen te liggen. Polen zal niet blij zijn met deze maatregel. Dennis Smit zegt eens: hoe weten die buitenlanders hoe ze zo'n uitkering eigenlijk moeten aanvragen? Anders geen uitkering als er meerdere in één huis wonen. van als noodze, is het zo dat het werk te zwaar is voor onze Nederlands? Of liggen die lonen zo laag dat je, je huur er niet van kan betalen? Dat is een vraag in Sjoerds, zegt Luxemburg. Kom je ook niet zomaar binnen, ondanks dat dit land binnen de EU valt, eigen kapitaal of goede, goede baan. Ja, aan de lijn nog Jesse Klaver. U kunt trouwens nog even bellen. De laatste vijf minuten gaan zo'n beetje in met avondspits 081121. U kunt twitteren met hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Uh, Jesse Klaver van GroenLinks. Uh, Kamp werkt wel aan maatregelen om ook die bijstand af te remmen. Dus blijkbaar gaat hij zijn Europese partners overtuigen dat die regel van tafel gaat. Nou, dat vind ik wel een stap te ver. Want hij zegt, hij gaat zijn Europees, onze Europese partners te overtuigen. Ik vraag me dat sterk af, want er moeten dan zwaarwegende redenen zijn... waarom deze, uh, deze groepen dan een, een, een, on, uh, een te groot beslag zouden ja. hebben... Uh, een, een onredelijk beroep wordt gedaan op de sociale middelen. Met... We hebben het hier over een groep uh, van minder dan van 3000 mensen in de bijstand. Economisch gezien gaat het, vergeleken met andere landen in Europa, eigenlijk goed hier... Uh, ik denk niet dat daar een vrijstelling komt vanuit, uh, vanuit Europa. Maar ze zijn twee keer zo vaak werkloos als autochtone Nederlanders. Ze verdrukken onze mensen die in de bijstand zitten ja. met het werk wat ze oppakken. Blijkbaar ook onder bizarre toe uh, omstandigheden die wij, niet, uh, die wij niet wenselijk vinden. Daar, daar doen dus bedrijven aan mee. Dat ja. is toch on onwenselijk? Nou ja, dus er, is, uh, dus, dus, er is net aangegeven dat er eigenlijk geen verdrukking is. Hè? Dat, dat zou, kan je niet zo stellen. Um, ik vind wel dat er oneerlijke concurrentie is in sommige sectoren. Omdat ze namelijk voor een hongerloontje werken. En dat is allemaal verkeerd. Maar Kijk, ik ben, ik ben een Europeaan in hart en nier. De toekomst van Nederland ligt in Europa. Ik vind het dan ook vreemd om te zeggen dat we Europese burgers zouden uitzetten... op het moment dat ze hier geen baan hebben en gebruik maken van onze sociale voorzieningen. Wat ik veel belangrijker vind, is dat de mensen die in onze sociale voorzieningen zitten... dus in de bijstand, dat die aan het werk komen. En of je nou een Pool bent of een Italiaan of een Romein, dat maakt me allemaal niks uit. Als je in de bijstand zit, dan moet je aan het werk gaan. En daar moeten we alle middelen op inzetten. Maar dan nou gaat u zover, want Polen lid van de EU, Roemenië, Bulgarije... gaat u zover dat, dat iedereen op een zeker moment hier binnen kan komen werken... en als ze niet meer werken, voor jaren in de bijstand terechtkomen? Nee, ik heb het, we hebben het over de EU. Ja. En ik zeg niet dat ze voor jaren in de bijstand terecht moeten komen. Ik geef aan, we hebben de EU, daarbij hoort vrij verkeer van personen. Het kan dat we daardoor als mensen werkloos raken uiteindelijk hier... dat ze gebruik maken van de sociale zekerheid. En ik zeg... Mensen die in de sociale zekerheid en die daar gebruik van maken, moeten we proberen weer aan het werk te helpen. Dat ja. is waar je alles op in moet zetten, ongeacht hun nationaliteit. Ja, maar ze drukken de, ze drukken de mensen eruit. Omdat, nou goed, dat blijft een discussie. Dat, dat is volgens mij uh, het verschil tussen ons. Uh, even kijken wat, wat men nog. Maar ja, ze nog... drukken geen mensen eruit, hè? zeg maar. In sommige sectoren heb je oneerlijke concurrentie. De transport bijvoorbeeld. Ja, u bedoelt te laag je lage lonen. Te laag lonen. Dat daar, dat daar mensen werken tegen een hongerloonje. Dat moet je tegen gaan. Ja, dan, dan, dan, moet je je inspecties, de... dan moet je inspecteurs op afsturen. Inspecties. Zeker. En wat doet dit kabinet? Die bezuinigt op de arbeidsinspectie. Nou, dan zijn Kijk, we daar... Dan zijn we daar over eens. Ik zou zeggen, gooi de inspectie erop er af. Want daar valt natuurlijk wel, daar moet wel aan gewerkt worden. Anders komen onze mensen nooit aan een baan. En dan bedoel ik met onze, de Hollandse autotode mensen... in die zin, die, die dus in de bakken zitten. Jan Jack de Spindokter zegt... Eerdmans prima om bijstandstoeristen het land uit te mieteren. Maar dan begin dan met werkschuwen gelukzoekers van buiten. De EU en Pablo Doble zegt... Uh, Eerdmans precies, meer bewoners op één adres kappen. Geen uitkering. Uh, Jochem de Boer... Uh, de onderzoek toont bijdrage 1,2 miljard aan de collectieve sector... juist omdat arbeidsmigranten WW niet genieten. Het valt allemaal wel mee, zegt hij. M meneer Jos Dekker uit Leiden. Ja, goedenavond. Goedenavond. Jo, ik word echt helemaal ziek van die meneer van GroenLinks. Je moet gewoon kappen met die buitenlanders... die gewoon hier geld opstrijken en niks doen. Een gast is een gast en dat is tijdelijk. Klaar, inpakken, wegwezen als je niks te maar doen. Maar we hebben samen bepaald met elkaar, uh, Jos... dat uh, recht er recht is om hier gewoon te komen en om te werken als Pol. Ja, werken, werken, prima. Ja, werken prima. Nee, daar zijn we het eens. Dan zijn we het op zich ja, eens. Ja, nee, ik... dat, dat, dat vind ik geen probleem, maar het moet niet zo zijn. Dat, de, ja, ik bedoel, oneerlijke concurrentie. Kijk, al, al die controleurs, ik bedoel, Nederland is heel goed in het maken van wet en regelgeving, maar de handhaving, dat is, dat is één groot lachertje. Dat blijkt. Daar lachen al die buitenlanders om. Ja, men komt, men blijft komen, en dat levert nog voor alsnog... Voor de, Door de magne magne magneet magneetwerking, Joost, dat gaat niet opschieten. Nee, dat zegt geen ja, Kamp ook. Dat, dat, dat, dat wegdrukken gaat alleen maar groter worden. En, ja, je moet realistisch zijn. Je moet met beide beentjes op de grond blijven staan. En, uh, wie recht heeft op een uitkering is prima. Maar probeer ook weer zo snel mogelijk aan de bak te komen. En, uh, als we hem alle, met, met ons allen weer de schouders eronder zetten... dan, uh, dan komen we stappen verder in deze Jos de Dekker, bedankt. Jos Dekker zet de Pool zonder baan meteen het land uit. Angelique van der Boogaard uit Eindhoven. Ja, ik zet, uh, voor mij mogen de Polen ook het land uit. Wel, ja. Ik, ik, nou, nou, ik zal het u heel eerlijk vertellen. Ik heb twee keer een baan verloren. Om, en, uh, en toen stond er de dag erop stond er een, een busje polen klaar... die mijn baan over hebben genomen. Ik kwam via het uitzendbureau. Hun dus ook. Wij werden met 10, 12 man uh, de deur uitgezet. En s'maar stond er een busje met mijn polen klaar. En... en ik ben al een half jaar bezig om een uitkering te krijgen... Ik, heb, ik krijg geen uitkering. Ik ben nu mantelzorger voor mijn tante... die 24 uur per dag zorg nodig heeft. En ja. ik, ik moet er gewoon voor vechten. En ik, ik vind het ook niet reëel dat jullie zeggen... Nederlanders willen dit werk niet. Want ik zou wel graag... In u zou het, het vechten, willen, maar waarom? u heeft niet de indruk... dat het busje Polen zeg maar, voor dezelfde prijs aan het werken is als u was? Uh, nee, ik denk dat die veel goede kopen. Maar ik vind het niet, vind het niet eerlijk wat jullie zeggen... Van, uh, de Nederlanders willen de werk niet, want ik zou wel graag in de kassen willen werken. Maar ik krijg het gewoon niet. U bent er gewoon uitgegooid. Omdat er een busje vol naar polen... Opengetrokken wordt. Ja. Zo nou. ik het zo moet zeggen. Nee, helder. U bent duidelijk boos. En dat, dat is, denk ik, ook uh, terecht als u uw situatie bekijkt. Angelique van der Boogaard, Lucie Taal zegt: het is duidelijk dat Polen naar huis moeten. Het is heel normaal dat gastarbeiders weer terug naar het land van herkomst gaan. Ik snap er anders niks meer van. En uh, Jan Smitzoek die zegt: uh, Eerdmans, indien een niet-Nederlander zich niet kan voorzien in het levensonderhoud, dan ook terug naar het land van herkomst. Nou, veel steun toch voor, voor de stellingname... zet een pol zonder baan maar meteen het land uit. Het was, uh, het was een flinke discussie van de GroenLinks en de VVD. Dus van beide kanten kwam het geluid hier op Radio 1. Dat denk ik, dat is goed voor een uh, opinieprogramma. Als het avondspits dat is. Um, wij gaan afronden. U hoorde en u luisterde naar avondspits um, met de stelling: zet een werkloze pol uh, meteen het land uit. Stroom, meteen gaat op deze zender Kunststof verder met daarin. Modeontwerper Bas Kosters. En Jelly Brouwer is de presentator van dat programma. Ik ben morgen weer op Radio 1. Ik wens u namens de hele redactie een fijne avond. En ook namens WNL heel graag weer tot morgen. Radio 1 verjongt. Donderdag, voor iedereen vanaf 12 jaar, bekervoetbal. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, wat ja, nou, gebeurt hier? Zo, een van die supporters die valt de doel van AZ, Mama. Ajax, AZ. Dit is het moment, moet een trainer een keer het lef hebben om te zeggen, we stoppen ermee. NOS langs de lijn, donderdag om half drie, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw klant blijft klant